Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Leers heeft op verzoek van primat immigranten een verrijking van de samenleving. Wilders twitterde daarop dat Leers onzin teksten bezigt. Leers noemde die reactie overspannen, maar ze gisteravond bij Paul Witteman als de uitspraak mogelijk geleid heeft tot het misverstand dat hij zich niet zou willen houden aan afspraken over beperking van het aantal immigranten. Dat misverstand moest hij van Rutte oplossen.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 Het Nederlands pensioenstelsel is volgens deskundigen nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer staat Nederland voor de derde af de volgende keer op de eerste plaats. Hoe meer door de hoogte van de pensioenen en het vertrouwen in het pensioenstelsel. Het stelsel staat wel onder druk door de vergrijzing, de lage rente en de ontwikkelingen op de aandelenmarkten.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 De langste files in de randstad staan vanmorgen op de A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Zoetenwouden-Rijndijk 8 km. A6 Lelystad Muiden tussen Lelystad en Almere buiten Oost 4. A7 Hoornzaandam voor de afrit Weide Wormer 7. Op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen 10 km bij knopend Raasdorp. A12 Den Haag Utrecht bij Bodegraven, 10. A12 Arnhem Utrecht bij Maarsbergen 4 km. A13, daarna Rotterdam bij klein Kleinpolderplein 6. A15, Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht West 4 kilometer. A16, Breda-Rotterdam voor de Bresseplein 5. A20, Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Centrum 7 kilometer. Zijn ongeluk gebeurt met een vrachtauto, de rechter rijstrook is dicht. A20, richting Gouda bij knooppunt Gouwen 7 kilometer. A27, Almere-Utrecht verknopend EMS Eemnes 8. Verder op de A27, Almere-Gorken bij Utrecht Noord 4 kilometer.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 plaseerd was. Dus um, dat gaat is er niet van het Wij, Bloemendaal. natuurlijk, uh, Hellevorm heeft vorige week uh, zijn eerste wedstrijd uh, gewonnen en uh, Bloemendaal won natuurlijk uh, uitstekend met uh, 3-1 van RKB en dan gaan natuurlijk kijken wat er vanmiddag gaat worden. We proberen dan weer de aanval op te zetten, de rechterkant van hetzelfde Spaljoen dus die die bal oppakt, maar niet kunnen houden. Uh, Hellevorm uh, klopt die wel weg en het is dan Dennis Hoes achterin de bal over kunnen nemen. Dennis Hous probeert hem door te plaatsen, plaats dan tegen een been aan van een speler van Hellevorm aan de rechterkant en de rood van de middelhand, de lijn komt er dan en die gooi voor uh, Dennis Goes uh, die, uh, die gaat die bal halen. En dan moet hij even wachten, want hij was hij over de boring. Maar gelukkig staat er nog iemand aan de andere kant van mijn achter de boring om die lijn. te slag komt die hier. Gooi Tim Beer, de bal aan zijn voet. Plaatsen Tim Joy. Tim Dan naar feestdrift kan plaatsen meteen door Tim Beer. Kan Tim Beer erbij komen? Nee, het is om die hem achteruit de uh, weg haalt. En dan is die bal niet weg. de spel Joy, niet de bal kan optikken. Aan de rechterkant draait ze kont erin. Moet dan op zijn tegenstander in. Doet hij dan heel goed. Plaatsen terug aan Dennis Goes. Dennis Goes ziet dan in midden. midden. jean Poel achter uh, vrij staat. Die plaatsen we even terug in de verdediging van uh, Boer naar Joost Hofke. Joost Hofke over de middenleiding kan hij dus gaan maken. Ziet dan, ziet dan een andere kant daar niemand Weert tot de schieten van afstand. Maar dat heeft geen zin. Want die bal gaat veel te verbaasd. En, en dan is de kans even gekeken. En betekent dat we van Hillegom van Delbouzie die bal rustig kan oppakken. En hem in het, in het speelveld gaat draaien. nog uh, wat een gevaarlijke smits heeft. In de vorm houdt. Hij scoort altijd en overal. Dus daarvan, doen we daar moeten we op moeten letten. Om hem dus aan en banden te leggen. En dus te kijken of hij dat gevaar kan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 ja, wel. Ja? sommige, sommige eten... Uh, even een goed voorbeeld. En patat bijvoorbeeld. Patat. Veel minder volgens mij dan een... een, een, een... Een hamburger van de... Van de nee, hele grote. Uh, bijvoorbeeld stampot. Oh, ja, Als je zo, het zo ja. vergelijkt. Bijvoorbeeld, ja, je, okay. neemt, je neemt een snackavond met uh, frikandellen en patatje met, ik zeg maar wat. Heb je toch het gevoel, tenminste heb ik, dat het minder uh, vult dan met uh, stampot? Ja, ik denk omdat het meer, weer juist weer zo vet is. Dat het, omdat het toch weer een beetje vet is Dat is overigens zo. Achteraf denk je van... Uh, nee, maar ja, dat ik vet heb gegeten. En dat het ja, toch weer vol zit eerder. Ja, dat vet denk ik ofzo Kan ook joh.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 Het zijn oh die spelletjes waardoor je moet nadenken. En daardoor worden ze dus een getrainder. Ook in een Nintendo DS. Ik weet niet hoor. Is het, een... echt zo, is het nou echt zo goed? Ik, weet niet. Ik, eh, ik... ik heb het nooit gedaan hoor, maar zoiets. Maar... Ik, eh. ik weet het ook niet. Nou ja, het onderzoek is gebleken dat het hele lijn betrokken is. Dus er zal ja. vast wel iets gebeuren. Ja. Hey, uh, de toekomst van het knippen. is uh, ja, wel zo goed als bekend.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 Het uh, ziet er als volgt uit. Ze, uh, ze gebruiken robothandtechnologie en 24 robotvingers. Zo kan de robot het haar wassen zoals menselijke handen doen, zodat uh, mensen een beter leven krijgen, zei ontwikkelaar Toru Nakamura. toch? Nou, de toekomst kan toch? Ja, dan krijg je, dan krijg je helemaal geen mensen meer. meer die heb, je gaan je geen leuke, heb je geen leuke kapsten meer? Heb nee. Je allemaal, nee, heb je allemaal werkeloze mensen strak. <laughs> ja. ja. En uh, hoe wil je die robots gaan betalen? Die, als je aan de kapper gaat, moet je ook geld hebben om te betalen. Ja, nou, we wachten het af, ja. Allemaal uh, uitkering nee, wordt duur. Veertigers hebben meer seks dan twintigers. Twee, drie, veertigers heeft nu zelf meer seks dan toen ze in twintig uh, uh, waren. De onderzoekers vinden dat het een opvallend resultaat omdat de meeste veertigers veel tijd spenderen aan de voeding van hun kinderen, hun carrière en de verzorging van hun oudere familieleden. Nou kan ik een vraag stellen? Doe ik niet? <laughs>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 Dus dat, dat, dat maakt dan ook weer niet uit. Nou, het zondag is, hè? Ja, maar ja. Maar 9 oktober uh, 28 is het geen zondag. Nee, oké. Okay.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 en maar het nog steeds 0-0 was. dan een grote kans was voor uh, Hillegon. Het was uh, die bal die kwam in de verdediging. En uh, Bart, uh, Bart de Buine die uh, gleed uit. En daar kwam er een kans voor Heel voor een tuurhout. En die pakte die bal goed aan en schot hem in. Maar daarom uh, kerkt dan de Kieter van Bloemenau. kwam nog net met zijn goede voet bij. Daarna was het natuurlijk een, een kans voor Hillegon. Het Roos aan de linkerkant. Die ging er goed langs. Ze dus valt goed voor. En dat was uh, Jan inschoot. Maar net langs de verkeerde kant van de paal. En dat is natuurlijk jammer. Nu een vrij af voor Bloemenau. In de cirkel dat de shows of kiezen daarmee gaan bemoeien. Jossof gewijs. Goed naar Albert. En dan wel de ballen is goed. Goed kijken wie hij kan plaatsen dan aan de rechterkant van, van het En plaatsen dan een keer naar de nummer drie van de En dat is niet de goede positie natuurlijk. Komt die in, gooit toch villig om voor uh, beren die de bal ballen oppakken, die kan hem niet behouden. Dat betekent dat Heel die bal knop oppakken. Is dat Dennis goed? Die kan hem niet houden. Is beren die weer tussen komt beren, plaatsen we terug naar Goes. Goes aan de linkerkant op hetzelfde. Plaat ze dan tegen een steeds aan van een speler van Heel. En die bal gaat over de En dat betekent dat de gemeente gaan opges opgeschoten zijn. Nog steeds ze op de middellijn. Het is dus goed gooit naar beren, meer. Dan steeds die ballen goed. gaat kijken hoe die één kan gooien. Maar Jan kan die bal niet houden. Dat betekent dat hij meteen eruit wil komen. Ander een keer kant van het veld. En dan kan ik doorstoten. Dat is goed op tijd. Dan moet daar heel hard pakken buine. Moet er naartoe rollen. En is zo'n schokker die goed weghaalt bij de verdediging. En over zijn aan één kant. En dat betekent dat we dan gewoon eventjes terug kan gaan. Die we deze stelling gaan oppakken. En je gooien voor. Uh, of voor uh, Hilligon van de 16 meter lijn. En de, uh, ja, de wind staat hier vrij strak op het veld. Eén kant op. En dat betekent dat je daar rekening moet houden met lange ballen natuurlijk als je gaat geven. Want die gaan natuurlijk dubbel zo hard op het veld natuurlijk. De bal moeten gehaald worden, komt hij ook. Aan dus, uh, de andere kant is de hele die, die bal kunnen ophalen, komt hij even van de Hillegond Aan de linkerkant van het veld. Het is dus dan een Timbeering die bal goed afscherm. En hem heel keurig mee een trouw van de uh, hoekvlacht. Plaats dan Paalt Joe. Paalt Joan heeft de bal als je kijken wie hij doen kan. Draait Er nog steeds heen en weer? Is het Die plaatst daar Tim Joan, Tim Jong op het middenveld. Kan hij die bal houden? Nee, die wordt uh, onderuit gehaald. Maar hij mag doorgaan met de scheidsrechter. Dat betekent helemaal erg een kroon kan nemen. Is het aan de nummer 9? Van om die kroon Pakken aan de linkerkant. Komt die bal dan hoog, diep en de hard voor? Maar het is aan Kerkman. Die hem goed met één handje pakt uit de lucht. En meteen doorstelt naar uh, naar Markeus, Markeus. plaatsen hem meteen door naar gijs Polge. Polgees. Gijs-Jan Polgees moet, uh, moet hem dan doorgaan spelen. Doet hij dat ook? Nog steeds die bal is goed. Hij kijken wie doen kan. Plaat dat helemaal goed aan Markeus! Marrekeus. Doelman. en hij stichtte maar dat is net iets veel en dat gaat langs de verkeerde kant van de paal en zo is die kans natuurlijk verkeerd. dat is een goede aanval van de wel goede steekbal van Gijs-Jan Poelgeest tussendoor en Markeus ging er goed langs maar had er iets meer naar rechts uit moeten wijken om de juiste richting te krijgen en zodoende is dat gevaar geweken natuurlijk en dat uh, betekent dat de doelman van een hele grote mapdalen uh, hoe ze die bal kunnen oppakken en meteen in het spel kan gaan brengen aan de rechterkant van het veld komt de lange bal richting de spitsen We er zijn alle van die in gekomen. komen die kan die bal niet houden het is wederom heel het middenveld, die die bal kunnen oppakken, komt die bal dan weer in het middenveld. Dan is slag van het middenveld hier, dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen vandaag. En is Tim Joan die goed is, komt, dit is de Ozan. Ozan, die die bal in zijn voet heeft, Hij zijn één, twee man om zich heen. Moet het dan langskomen, Peter we dan de speler op paalt Joan. dat lukt net niet. En nou wordt Ozan teruggefloten, omdat hij staat te praten. En dat is niet goed natuurlijk, want dan schuit de uh, schuiltje trap. En geef hem een reprimande van, denk erom, ga niet praten, want dan krijg je die bal tegen van me. Dat betekent wel een vrije trap voor de Helegom op uh, de cirkel, maar wordt rustig teruggekeerd naar de keeper van Helegom, komt dan aan de rechterkant uh, van het veld en uh, ja, de nummers zijn erg lastig te zien, daar moeten wij niet kwalijk nemen van Helegom, dus ik kan niet alle namen noemen, want uh, in, in de regels hebben we donkere nummers, en dat is er niet mee om te zien, het is weer een die die bal kunnen oppakken en Beren plaats moet voor de voet van Helegom, maar Er is al een werkman die die ingooien kan gaan nemen, plaatsen we dan terug op Joost Hofker. Plaats die bal op zijn buik en plaats hem door naar Tim Jones. Tim Jones kan niet hem aannemen, mag hem doorgaan met de scheidsrechter. Dat betekent dat hij dan door kan gaan. En dan komt hij allemaal weer van neer. En Hij heeft de kans voor hetzelfde. Dus dat is uh, Bart de die erbij moet komen om die plek te halen. Bart de In plaats van kan er niet bij. Dan komt de Raastad schop. En die gaat uh, rakelijk langs. En uh, zo staat de stand hier nog steeds. 0 tegen 0. Lekker hoor. Jennifer Lopez met Let's Get Loud. En ervoor Spendo Ballet en Be Free With Your Love. Zondag in Kennenmaland. Je blijft op de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 de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt en dat ze met haar brommen onderuit was gegaan. Om 1 voor half vijf reed ze in de noordelijke richting over de Rijksstraatweg. Ter hoogte van de Zanenstraat ging het mis en ging ze om door onbekende oorzaak onderuit. Omstanders waarschuwden direct de hulpdiensten, waarop, de, waarop een ambulance en politiewagen met spoed die kant op gingen. Het meisje is in, is in de ambulance nagekeken en voor verdere zorg naar het ziekenhuis overgebracht. Zie FM, Westkust, die bericht. Naast buiig zaterdag en een koude zondagnacht.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 De temperatuur blijft hoog en daalt niet verder dan 15-16 graden. Ik zeg Gloria Gaynor and Never Can Say Goodbye. We gaan even twee korte sportberichten doornemen.